Hasulam, de rechterkolom, de regel 8. De, uh, de, de referentie od kuf kaf Alef, 121. Olesov kol 3, we goede. Dubbele punt. ik zal het in een keer zo vertalen. Olesov nee kol H en aan het einde van alle poorten, Asa Sharehat maakte hij Hashem. Maakte hij één poort. Bekam menulim in met vele sloten, Tien bekam Petachim patach, met vele openingen of duren in de zin van de, die open gaan met die openingen, bekamen regaloord met vele zalen, hele, hele, de ene boven de andere. Zie je wat hij zegt? De ene boven de andere, niet horizontaal. Niet zoals men dat zegt, horizontaal, alles is horizontaal. Kijk nou, vraag nou een religieuze iemand van de traditie, die zegt, alles is horizontaal. Nee, zie je, hele al de ene boven de andere de poorten zijn altijd boven de, on, boven de andere 11 uh, amar, hij zei kool me scherozele ik kanes alai, wie ieder die wenst bij mij binnen te komen asharaz azei hij er ischom deze port zal de eerste zijn, alai tot mij na de punt ich Dera Hasha'ar, Wie binnenkwam binnenkomt via langs deze poort zal binnenkomen. dertien Af kan zo so ook hier in ons geval, dus in dat, met het vers met wat we hebben geleerd. Hasha'ar is schon. De eerste poort voor de hoogma, Hoge De eerste port for de Hoge de Hoge Hoge is iratashem is the phrase Hoge Hoge Hoge en dat is Hoge Hoge Hoge 15 Hoge Hoge Hoge Hoge is Hoge Hoge Hoge Hoge het Hoge begin hij zegt niet wat ik aan jullie had verteld dat het door de Tzimtzum bed komt dat het Malchud die dan opgestegen had Malchud en Malchud naar onder de hochma, onder de hoge hochma, en dat is well, daarom is, uh, is het zij is dan belendend naast de hochma of onderaan de hochma staat de hoge hochma, en daarom heet het Reshid, maar hij vertelt het op die manier Um, en nu zijn grandieuze uitleg en toelichting eigenlijk 16. Um, Pirouche De uitleg Je slagavien heitef Magu Miniulin 17 O Magu umahu O Magu ik zal direct dan vertellen, dan kunnen we meer door, doorkomen, verder doorkomen. Zesde nadepunt. Eerst leegavien heet men dient, wij dienen goed te begrijpen. Mago menurien, wat zijn de sloten? Zeventien. O mago pad En wat zijn de openingen? Om mago heeghalen? En wat zijn de Zalen. Weet hij dat. En weet. Shehem gimil achten zurot abahot bazo acharzo. Al homer echad. Dat zijn drie dingen, ja? die drie dingen wat hij opzomt: De slotten, de openingen en de zalen. Wat zijn dat? Hij zegt, weet dat dat zijn de drie op een volgende vormgevingen eigenschappen vormgevingen letterlijk die van op één of dezelfde en dezelfde, dezelfde, dezelfde bouwstof materiaal gomer betekent materiaal van één of dezelfde dezelfde materiaal of bouwstof dus de drie dingen die veranderingen, die vormveranderingen, veranderingen van vorm van de bouwstof, uh, drie opeenvolgende veranderingen van naar vorm of naar van een en dezelfde bouwstof. En ik had ontzettend nee geen, we hoe in jaren? amok biotier. En deze kwestie is is bijzonder diep. We it ameets liberole fi ay holit 20 schata spiklegavin ba efes ma bidmit ivrei 21 azoger zullen van nei mo keinau welke woorden hij gebruikt nu joda aslak We it ameets en ik zal mijn en ik zal ik zal mijn best doen ik zal mij uh, inspanen Let over die zegt ons. Le om dat ei te, te, te leggen. Le FIHA je GOLIT. Naar mijn vermogen. Let over die zegt ons. Twintig. Je ta dat het voldoende zal zijn om te begrijpen. Al is het maar wat bij FSMA. Al is het maar een beetje. Midjewreja van de woorden Zogar van de Zoger die voor ons liggen. 21. We yesh dat, en we dienen te reden. 22. De let Maharshawat visabek lay weklay. Wees la daten, we keren terug, dus probeer met je vingertje ook dat te volgen. Want ik ga dus van komma tot koma en verder. Wees 21, naden eerst de koma wees la daten, en we dienen te weten dat dat ondanks het feit, dat het helder duidelijk voor ons is 22, de let we haast wat vissa dat de maar dat de gedachte kan hem absoluut niet grijpen. Dus kan het niet begrijpen. Omdat Gochma, we hebben gezegd, de hoge Gochma is, uh, is uh, überhaupt de schepper kan men, uh, niet, niet met de gedachte grijpen. Hier, nee, 223 hij met hier. Zie hier, dat toch de waarheid is, die abriya, Briya, die Lehanot Lenivraaf, kijk nou wat je zegt ons. Hij gaat beginnen met het doel van de schepping. Die Mahacheveta abriya, want de scheppingsgedachte is, Lehanot 24 Lenivraaf, om de schepselen behagen te geven en geen schoom gana ah mo venet venvra i m vijf en drie hij het dome خويا فخاسفي شلوم لي يود با بيرود مي هابوراي بارا en u goed elk woord probeer absolute concentratie. Waen schoom is begrepen zodanig voor de, scheep, voor de schepping dus de schepping kan het niet begrepen uh, uh, een, het behagen dat men aan hem geeft in gejoto 25 megoejaaf indien hij indien het uh, indien hij daardoor de, de schepping indien de schepping daardoor zou, indien het nodig indien het nodig, indien het noodzakelijk zou zijn God verhoeden voor de schepping om voor de schepping God verhoeden om zich van de schepper te scheiden. Goed opletten. Dus de schepper wil eh, behagen geven aan de mens. Dat is het doel van de schepping. En dan, het is onmogelijk om te denken dat het behagen kan zijn daarin dat de dat de mens van de schepper gescheiden wordt. Dat is geen behagen. Want wij weten dat schepper is de licht, het licht is. En de scheiding van de schepper betekent dat de mens op zichzelf komt te staan. Op zichzelf. zichzelf. Wat is this, de mens op zichzelf? De zwarte doos. Dus op zichzelf staande, de mens is een zwaarte doos. Is, uh, heeft geen bron van, uh, van, is geen bron van licht. Dus. Uh, wat is behagen. Dat, dat de schepper. Aan de mens moet geven. Het licht. En dat is het licht. Is alle genot Wat de mens. In alle varianten. Dat de mens hier op aarde ontvangt. 26. Vlo ood. Eilashamru Hazal, Niet avakadosh boru hu. 27. Latur. Batachtonim. Dus. Eén ding is dus, dat de schepper wil de mens behagen geven. Behagen geven betekent, dat de mens moet verbonden zijn met Hashem, ja of niet? Hashem is licht, en de mens moet met hem verbonden worden. Anders eh, komt hij in de duisternis, maar dan, goed opletten wat hij zegt. We loo en bovendien, zegt hij 26. Jamru haza, die, die, die Torah geleerden hadden gezegd niet ta wa hakadosh bolo hu verlangde 27 lat door bat achtonim om te leven, te wonen onder de lageren, dus met de lageren. Met de mens te leven. Hashem wilde graag leven met de mens. Hoe kan dat? Hoe kan je dat rijmen? De mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ja of niet? De schepper is de wens om te geven, hoe kan je die twee rijmen, re die twee, hoe kan een, een schepper iets geven aan de mens, waarbij de mens is, de schepper is de gever, de mens is ontvanger, maar hoe kunnen ze dan uh, onder één dak blijven? Dat zijn twee verschillende, die zijn verschillen van eigenschappen, uh, absoluut verschil naar eigenschappen. זה איפן תוינתך והצד השווה להוין בת עניינים אחת תוינתך אלו זה זה הוא כי העולם נכן תוינתך בהפך גמור מהשם יברח מהקצה אלה הקצה דרתך בחול מעט nikudot ki haolam hazeh nevra bifjena tinen dertach ratzon lekavel shuhu ratzora hafukha mikafia shemit barach 32 dertach shen ein bo meer ze afilu mashu goed oplet want het is hier een geestelijk en leikt op filosofisch en dat gelegert het is een pure goddelijke eindelijk, zeif het wat zadat je en de gelijke kant om te begrijpen? Deze twee aspecten 28 zijn ze die elkaar die elkaar zeg je dat, tegenspreken. Hoe is je? Hoe komt het? Dus hij gaat het ons uitleggen. Hoe komt het dat die, die twee, die twee tegenover, tegen, tegenovergestelde aspecten, eh, die zegt zo? Want Hawlam Nivra bahefach Kamur, want de wereld is geschapen in geheel tegenovergesteld van Hashem, van de Hashem in barach van de gezegende, dus van de. Van het licht. Mea ketsen, la van een uiteinde uit tot een ander. Dus absoluut uh, anders, absoluut tegenovergesteld dan het licht zelf, dan de schepper zelf. De schepper is het licht. 30. Bagooi maat aan de In alle honderd punten. Dat betekent dus voor alle 100 procent, percent, honderd procent anders voor alle honderd punten anders dan uh, dus verschillen ze van elkaar. Die lama ze van deze wereld dertig na de comma, de want deze wereld Nivrabi, rabif je naar Deze wereld is geschapen in het aspect van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Deze wereld, onze wereld, absoluut alles is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Goed, goed inprenten in je hoofd dat in onze wereld bestaat er geen, geen stippeltje van het geven in onze wereld. Onthoud het er goed. Het is niet gegeven. Deze wereld heeft niets, geen stippeltje van het geven. Geven is alleen de schepper. De mens kan alleen zichzelf in overeenstemming brengen min of meer met het licht, voor de rest, het is niet bekend, op aarde is niet bekend het begrip geven. Dan zegt hij dat, dat deze wereld is geschapen in het aspect, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ze hoed zo raar, barach dat dat is het tegenovergestelde eigenschap dan ten aanzien van de schepper dat Ten aanzien van Hashem, de gezegende. Ten aanzien van het licht van Hashem. 32. Dat hij, het licht Hashem, heeft absoluut niets van deze wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is het licht, dat is het leven. Leven is wat absoluut geen, het, het, het echte, dus is de ware, het leven des levens, de, de bron van het leven, is, is, is dat wat absoluut niets heeft van het, van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Punt, 32 na de punt. We zijn, zoot ehm, um, 33, para, Adam, Jolet, en dat is het geheim van wat geschreven staat in de Torah. Over Ismaël staat geschreven. Toen Ismaël werd geboren, dus het betekent niet van Ismaël, van iedereen. Maar gewoon toen werd het uh, gezegd dat, net in Joop, in, in het boek Joop, Joop, ja, Joop. Daar zegt hij dan dat als een wilde stier wordt een mens geboren dus alleen om te ontvangen voor zichzelf net als een stier wil alleen alles ontvangen voor zichzelf, zo so is een mens kijk we hebben een enorme, enorme moed nodig om de waarheid onder ogen te zien want alles hebben we vanaf kind af aan, we hebben geleerd pa is moe, pa is goed, of ma is goed ja of Josje is goed ja Jochef zelf van zichzelf zegt, ik ben niet goed, alleen de vader is goed. Want alles wat geschapene is, is, uh, heeft niet, is niet intrinsiek goed. Is de wens om te ontvangen voor zichzelf. En moeten we enorm veel leren om dat werkelijk te hanteren, dat werkelijk dat te dat werkelijk laten binnenkomen in onszelf. Dat de hele schepping is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Er zijn geen goede mensen of slechte mensen drie en dertig om die heen was anha'ga. Nijmeseiën drie vier en dertig landen kolen barak Paula mase ze vijf en likotev Bastiaan Murra Lee Kotiev Machaševa Machaševa T'abrija 33 rak leganootnen vraav ki kol hu kkenhu le figara 37 le kabel shbanu shgu atima vehemet, amida 38 shilan goed oplet het is eh speciaal talvre gebruikt 33 en vanuit dit aspect blijkt het voor ons: 34. Kool in Janea en Haga blijken voor ons dat alle kwesties van het bestuur van, de, van het bestuur van de gezegende, baolammer zei in deze wereld, dat zij, al die aspecten van zijn bestuur in deze wereld, 35, dat zij zijn bestuur in in, um, in absolute, die zijn in absolute tegenstelling uh, met, in de absolute tegenspraak, als het ware, met de, met het doel, doel, van de schepping. Shehu arak le ha notle niewraaf. Want het doel van de schepping is om het goede te doen aan zijn schepselen. En onze wereld is alleen maar, wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Kiken hoole fiaratsom le kabeche banu. Want zo so is het volgens de wens, onze wens om te ontvangen. Jehoe, Hateima, dat is de smaak. Wat de mens, wat de mens uh, voelt hier op aarde. We met Amidasje dat is de smaak en de waarheid. Van uh, wat door ons, door, uh, door ons gemeten wordt. Het is niet zo mooi Nederlands, maar die door ons, zoals wij, door ons uh, ervaren, gemeten, ervaren wordt. 38. We zes zod, Aminualim, She'al, Asharim. En dat is de, dat is de, het geheim van de Aminualim, van de sloten, die staan, die, die, hebben, die zijn er, uh, die staan boven de poorten. De sloten die hangen aan de poorten. Dat is dat die discrepantie naar eigenschappen, dat is dat, dat hij wil geven, maar wij willen alleen maar ontvangen. Dat zijn de sloten die hangen aan die poorten, die, waar dus alleen dat het alleen langs die langs die poorten kunnen, kan men zich in overeenstemming brengen met het licht, met de schepper. En dat is wat, wat, wat in de taal van de dat betekent, dat zijn die menualien, dat zijn die sloten. Wat sloten zijn hier in onze waarneming van de mens, dat die wij ervaren als sloten. Ki 39. Kie kol ribuja sterot. Neget je hudo id barach. Sho anu ferdah, tua mima ulamaze. Af folpi, shemit hilatan. En de je streechel de linkerkolom, mafrido totanu mier shemit barach. Ide bijjoteinu Mit amtsim leka je matura u mitzwod dri nafšenu, u maadeinu, kamitswa šelanu, de fir le hachpijana katruahle eilu kohot ha'pirut pirut, faif einam maspijima leinu we stoppen hier, maken we hier een kleine pauze in de regel 4. Um, in plaats van de komma zetten we, we een punt. Um, in de regel, en nu is het duidelijk, wordet, wat je ons, ons vertelt. 38, de, recht, de rechterkolom de regel 38. Nee, 38 inderdaad. Um, na de eerste punt, nee, na de tweede punt, na de tweede punt. En nu goed opletten wat je zegt, en nu is het duidelijk. Kie 39 bij mij, want werkelijk, in werkelijkheid, cholera die rood. En herinner je nog, nog aan die vraag van deze persoon, van deze student van ons, die zei, nou, hoe komt het, zo'n zo tegenstelling, zo dat ik voel, dat ik van binnen voel, dat ik dichter kom van de, tot de schepper dat, en van buiten voel ik dat ik uh, uh, dat alles mijn paarden als het ware speelt, en nu let op, hier is de, hier geef je aan, aan een stuk antwoorden, diep diepste diepste antwoorden op al deze vragen die bij ons opkomen en zullen blijven opkomen, let op Kie 39 bij mij het. want in werkelijkheid in het ware, kool al dat veelheid van tegenstellingen. Negat jichudo barachti die spreken als het ware tegen de eenheid van de gezegende van de schepper. She'ano tveertag to'amim ba'olamma zei welke tegenstellingen wij proeven in deze wereld. Aval pi, als je ondanks het feit dat vanaf het begin, hen, oorspronkelijk, hen, de eerste regel in de linker kolom, mafredot nee, niet oorspronkelijk, dat eerst, niet oorspronkelijk, ondanks het feit dat eerst, zij, in de linker, kolom de eerste regel, dat eerst. Maar vreemd, eerst scheiden zij ons van ons met Barak, en nee bij met Amziem, maar wanneer wij ons inspannen, twee, leken de Torah om de en de voorschriften te vervullen. Bahava met liefde te vervullen. Bahol Navsheino met al ons neefjes. Drie. Muadino en met al onze kracht. Kamitswa alleen nu zoals het. Kamitsava alleen nu zoals het aan ons is opgedragen. Aan de hele mensheid is zo opgedragen. de ino dat wil zeggen almaat vier lehaspia na het roaglias reino. Het wil zeggen om het aangename te doen aan onze vormer, aan onze schepper. Het wil zeggen vreugde te geven aan hem. We gooien heel veel vreugde te beleven. We gooien heel veel Terwijl al krachten, en al deze krachten, hapiroed, en al deze krachten van scheiding. Vijf. Een naam was bij alleen dat we moeten weten dat al deze krachten van de scheiding, scheidingskrachten, dus die ons, ons scheiden van Hashem, van het licht, die worden aan ons gegeven, die, die gegoten worden aan ons, al deze krachten worden gegeven, ge, gegoten aan, aan ons, niet om ons uh, minder te maken, verminderen, om ons te verminderen van ons liefde van Hashem door met al onze nevers en met al onze krachten as kool stiera wistiera zeven als wij dat wel zo zullen doen dat wij het met alle krachten onze doen, de Torah leren en de voorschriften en Live there, in liefde there for Hashem. As Dan, who taught me that, what he said, says, as Dan, Kol u Ustira, Dan zal elke tegenstelling of uh, elke tegen sprakelijk iets, alles wat wij tegen tegen tegen sprakelijk vinden, iets, zeg so het het in nog een ander woord, iets wat, huh? elke alle, tegenstelling, alle, alles wat ons tegenvalt, als uh, um, het Alea, dan is elke tegenstelling, die wij zullen overwinnen, na zet, let op, wordt een poort, wordt tot een poort, la sagat acht, voor het bevatten van de wijsheid van de gezegende. Let op wat hij ons vertelt, want elke tegenstelling, alles wat ons tegenvalt, uh, alles wat wij zien dat het uh, klopt niet, et cetera, dat elke tegenstelling um, uh, bevat heeft in zichzelf heeft uh, heeft een speciale er bestaat in deze tegenstelling een, uh, een speciale een speciale speciale vermogen een speciale wonderlijke wonderlijke wonderlijk werking myoheaddit lega my myoheaddit legalot en speciale myoheaddit Sinds speciale wonderlijke werking, legalot matregen, we je heden, behaagdheid barach. Om en speciale en passende um, traptrade in het uh, bevaten van ons te onthullen. Dus zie wat hij ons vertelt dat in elke tegenstelling in, elke, in, in alles wat ons paard speelt als het ware wat wij denken nou waarom is dat zo, waarom is dat niet anders, waarom spreekt het waarom is het toch uh, niet goed geregeld in het bestuur van Hashem naar ons gevoel et cetera dat wanneer wij door, door, de, door het ...door het leren van de Torah... ...door het vervullen van de Torah... ...dat van, van gegeven is van de wens om... ...om ons wens te transformeren... ...naar het wens om te geven. Wanneer wij dat vervullen... ...en leren dat... ...en gaan dat doen met... ...al ons hart en als ons, al onze kracht... ...dan zullen wij... ...telkens, elke... ...elke tegenstelling... ...elke, alles wat ons... dwars als het ware ziet... We zullen zien dat daarachter zit, dat dat zal, en wij zullen deze tegenstelling overwinnen, dan zullen, zal een poort, elke overwinning betekent dat elke dan de poort gaat open, waar achter onthuld wordt een speciale traptreden van de schem. Daarom spreken wij van sloten en openingen. Sloten en Slot, zonder dat kan dat niet. Hij gaat het ook nu eens uitleggen hoe dat komt. Dus slot betekent, slot, waarom is slot gemaakt? Waarom wordt een slot gemaakt? Slot, sorry, waarom wordt een slot gemaakt? Om geopend te worden. Waarom wordt een slot gemaakt? Nog, om niet voor iedereen open te laten, als men voor een niet open te laten, te open, niet te laten binnenkomen van Onbevoegde, om onbevoegde niet binnen te laten komen. Dat is, daarom wordt een slot gemaakt. Maar een poort wordt gemaakt, waarop de slot, ha een slot hangt, de poort wordt gemaakt om binnen te komen. En alleen nog niet voor iemand die onbevoegd is. Dus die, die past niet in, die zou niet passen als die dan zou binnenkomen, zou die dan niet passen daar, want achter, de, de port, achter een poort ligt een zaal dan zou hij niet passen bij de zaal. Ja, die waar hij binnenkomt. Stel dat er een zaal daar is, en iemand moet komen in de zaal, en daar in de zaal is een heel andere uh, toestand. En de mensen zitten daar aan, anders aangekleed, als bewezen van spreken. Geestelijk, aangekleed. En de andere iemand komt, die past niet in, de, in deze, in dat, in de, ja, in, uh, in, in, in deze zaal, en hij komt daar met een, met, met, gewoon met, uh, uh, in vieze kleren in en zo. So. Het uh, past niet daar. Dus Dat is de is is kwestie van slot en opening. En de zaal. De slot heeft ons een beetje nieuw laten zien wat is de slot. Slot is, the, is the, hmm? die dat is the, the tegen, tegenwerking, die tegenwerkingen die wij voelen in het bestuur van de schepping. Tegenwerkingen, tegensprekelijke dingen kontroversiali uh, kontroversii but it's kontroversii so in kontroversi in that has to rap in kontroversius in at best of the skepter. The rekel team. Ve eilu Hazekahim Shakulase. Nimtsaim Mehavhim Elef Hhašu ne hura. Umerira lematka. Ki kochot twaalf apirut kulam, hen mifchinat cheshata sechel. We hen dertien merirut aguf. Na lahem sharim fertin lasagot madrigot nizgavot. We nasa hachoshech lepor 15 gadoel. We hamar nasa met matok. Nou, als je dat leest en als je dat opneemt in jezelf, dan zal je zien, en dieper in jezelf, dan is het antwoord op alle vragen die mogen ons um, uh, wakker houden, ja, voor uh, in, in alles wat buiten wij naar ons gevoel, wat wij vinden buiten, ook in het bestuur, of überhaupt, buiten iets wat uh, wij als negatief zullen ervaren. Let op wat hij ons vertelt. De regel 10. We elo en ze die het waardig worden. Shezahula ze, of de rechtvaardigen, die dat waardig werden bevonden. Dus, om die tegen, om die controversie op te, op te heffen, als het ware, op te lossen en binnen te komen, nimzaim bleek dus, dat zij mehavchim, gashuha elf, Lenehura, zij omdraaien, omwentelen, omdraaien de duisternis in Licht. Umerira lematka is aramees. En meri, le lematka en het bittere. Draaien ze om in matka en lematka naar, naar het zoete. Ki, let op, kiko hot, twaalle vapirut kulam, want de krachten, alle krachten van. De scheiding, scheidingskrachten. Goed oplet wat je zegt. Want de alle scheidingskrachten, de krachten die scheiden de mens van het licht. En mifjenat geschat, dat Die zijn van het aspect van de verduisternis van het verstand. Die ver, verduisteren het verstand. We hen, dertien, michinat meri rota goef. En die zijn van het aspect van die verbitteren het lichaam, die verbittering brengen in het lichaam. Zie je dat? Twee aspecten. Verbittering komt, waar komt de verbittering? Verbittering komt in het lichaam, en de duisternis komt in het verstand. Goed opletten wat je ons vertelt. Dus het, in het verstand hebben we duisternis, dus die, die krachten van de scheidingskrachten, die brengen de duisternis in ons verstand. En verbittering brengen in het hart, in, in, het, hart, in het lichaam. Dan na Zulahem, deze twee, deze scheidingskrachten, die worden bij deze mensen, dus die, dus die overwinnen dat. Deze, die, die overwinnen dus dat. Dat zij worden bij deze mensen, Sharim, die worden bij deze mensen tot de poorten, 14, lasagot, la voor de bevatting van de verheven traptreden. Juist ja, deze scheidingskrachten. Wena Sahakoshich, leorgadol en de duisternis wordt tot een grote licht. We maar na samatoek, dat is in het hoofd, maar we maar en de bitterheid wordt zoet, dat zoetheid, bitter wordt zoet bij Zie je dat? Hoe, hoe dat zit in elkaar? Dat als iemand dat, dat nu begrijpt, dat als iemand zegt tegen mij, ja, ik heb nu een probleem, dit en dat. En vroeger had ik, had ik u verteld wat iemand was bij ons ge had geleerd. Je leert niet meer, lang geleden niet meer. Maar die, die had mij gezegd, en iemand, een leraar van mijn leeftijd leerde bij ons als schriftelijk, dus oh, ik bedoel op, op afstand. Een Nederlander. En die was van mijn leeftijd en hij zegt nog nooit voelde hij zich beroerd A new night. Hij ging leren Kabbalah, Kabbalah et cetera. En dan voelde hij zichzelf. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, et cetera. <laughs> en zielig. En van alles. Verschrikkelijke dingen kwamen bij hem. En hij voelde wel dat hij niet kan geven. Vroeger dacht hij dat hij kon wel geven. Absoluut niets. Dus. En, en dan had ik hem. Hij belde mij op toen. Toen had ik hem gezegd. Ik feliciteer hij dacht dat het goed slecht met hem ging. Ik zeg, geweldig, het met jou ging. Ook deze persoon die mij net, eh, de laatste wat ik, wat ik, je, wat ik refereerde op die, onze studenten heeft me geschreven laatst, dat het zo, dat hij ervaart van buiten, hoe meer komt hij naar binnen, hoe meer leer ik nieuw dan voelt hij van buiten meer gevoel van meer, irritatie, negatieve dingen, et cetera. Ook dat is een geweldige zaak. Nou, hoe moet ik, hoe moet ik, moet ik dan het antwoord geven aan die mens? Troosten. Tro, tro, tro, tro, of op, op een andere manier zeggen, oh, het zal beter worden. Het zal, het zal met je beter gaan. Zou, zo, zo, als ik zo dat doen, dan natuurlijk zou dat comedie zijn, natuurlijk. Want juist dat is juist het een, een, een teken, een grote teken, dat de mens vooruit gaat. Maar als je dat zo vindt, is niet erg. Het enige is, je moet, moet het overwinnen. Hoe overwinnen? Torah en wat wij leren allemaal, steeds maar dat in je hart brengen, in je hoofd en in je hart brengen. Maar overwinnen. Dan gaat het juist, als je die overwint, dan gaan de poorten open, één voor één. De poorten gaan open. Anders kan dat niet. Anders betekent dat men anders een anders, mens moet zich bedienen zoals in deze wereld. Zoals wat anders doet, wat de mens dat doet. De mens kan dat niet verdragen. Normaal. Het is geweldig dat het mens zo ervaart. Absoluut geweldig. Want in onze wereld, in alle, in de, alle andere sectoren, wat men noemt geestelijk. Men behoedt de mens van dat soort dingen. Ja, men geeft hem een religieuze uh, opvoeding of men geeft hem religieuze dogma's, et cetera. En natuurlijk die beschermen de mens. Van wie? Van de schepper. Die beschermen de mens van zichzelf en, en daardoor van de schepper. Dus zij bedekken de mens met... met zo laag, dat de mens de schepper niet aankomt aan de schepper. Dat de, de schepper hem niet bereikt. Het is natuurlijk aardig en mooi dat het zo is. Maar op die manier komt de mens, wordt de mens dus immuun inderdaad gehouden. Dom en immuun gehouden voor het geestelijk, voor zijn eigen verlossing. Dus het is geweldig als je maar overwint. Want... De schepper wil dat wij beproevingen doorstaan. Beproeving betekent niet dat de beproeving iets beproeving is. Beproeving betekent dat ik ben nog in de kinderschoenen en ik kan zo'n beproeving en kan niet, die slot kan ik nog niet open doen. Ik kan nog niet, ik heb nog geen krachten om uh, in, binnen de poort binnen te komen. En hoe kan je dan mij daar binnen laten. Als ik, niet, als ik niet overeenkom naar Regens gaat. Dus ik moet doorheen komen. Moet het kunnen verdragen. En met vreugde verdragen. Dan gaat de poort open. Dan datgene wat vroeger voor mij was. Een hindernis. Ja, een hindernis. Controversie. Uh, stoornis. Wordt voor mij dan de, de poort voor bevatting van nieuwe trappen, nieuwe smaken in het leven. Een stukje leven ga ik in mijzelf dan aanboren. Niet ergens anders. We hoeven nee niemand, niemand te dienen. Alleen binnen mijzelf moet ik openen de poorten. Waar zijn de poorten? In mijzelf zijn de poorten. Ik moet de poorten zelf laten openen. Dan ga ik binnen mijzelf dingen plaatsen waar het dood was... dat wil zeggen... de wens om te ontvangen voor mijzelf... die wordt omgevormd... in het leven. Dat op die manier... poort voor poort gaan we verder. En dat is werken... dat is geweldig... dag in dag uit... jullie zijn ook niet meer dezelfde... als, als in het begin van, van onze studie. Ja, je ziet toch wel... absoluut andere... andere dan jij zelf nu, misschien merkt niet eens... Iedereen is van jullie absoluut anders geworden. En ik, ook, ik merk ook aan mezelf, ik weet niet meer wie ik ben. Absoluut weet ik niet meer, interesseert mij niet. En zo stap voor stap, ja, voor mij belangrijk is die ene punt, dat brandt ergens diep in en diep ergens diep en ver, van binnen en van buiten. Van binnen heb je dan orpnimi daar komt de kaf van binnen ervaren we de schepper als kaf. via de kaf. maar van buiten ervaren we hem via de oormakief. Buiten betekent, et, wij denken dat het boven is, buiten, maar het is de reactie van het feit dat het licht niet komt, het is onze reactie, ons gevoel dat het buiten, van buiten is. Maar dat komt omdat, Onder onze taboer, daar komt geen orpnemie naar binnen. Tot de Gmartikum komt, komt het niet, die, die, het licht van Gaar, van in, in, in onze twee kilim, van onder de, onder de taboer. Wij kunnen wel het licht ontvangen dan via de middelste lijn, niet in de kilim, de, onze ware kilim van de Zeranpina, maar, maar van de ontleend van de Bina. Het is genoeg. Voor die, binnen die 5000, 6000 jaar. Maar dat geeft ons gevoel dat, maar die moeten wij beiden moeten wij aantrekken. Daar moeten, met andere woorden, dat het leven optimaal in jezelf laten ervaren. Ervaren, laten open jezelf voor het, optimaal open jezelf voor het leven. Hoe kan je dan zeggen, hoe kunnen we dan zeggen van, ja, ik wil zo'n massage hebben, dat eigenlijk geen massage zal zijn, maar wel een panzer. goede massage betekent dat wij juist ontvankelijk worden voor alles. Dat ik wandel buiten, dat ik greep aan elk boom, dat ik ruik elk boom, dat ik ruik alles, dat mijn, al mijn gevoel en al mijn wensen zijn, Open staan, open voor deze wereld, voor alles, wat alles is de schepper van buiten mijzelf. Eigenlijk, grepen naar elk moment van het leven. En Dat moet ik juist openstaan. En niet een panzer hebben, dus het is wel, aan de ene kant is het massage, aan de andere kant is het, een andere woord is een panzer. Ja? Religieuze mens, ik bedoel, iemand die die heeft een panzer. Eigenlijk. Elke religie heeft zijn eigen panzer. Want zij leren een verhaal. Ze lezen een verhaal. En dat is zijn panzer. En het iedereen begrijpt. Dat beschermt de mens. Maar niet als massage. Massage betekent dat het levend iets. Weet je, massage. Het is. Het is uh, altijd net als. Een, op, een hoofd, een, op het hoofd van een mens. Van een kind dat geboren wordt. Op een hoofd zijn zoon. Hoe zeg je dat? Huh? maar hoe moet ik zeggen, Nederlands woord daarvoor. Als een kind geboren wordt, zijn op zijn, op zijn kro, kroon, kroon, kruin. kruin, op zijn kruin, zijn kruin is uh, uh, ademt ja, dat is nog, ja, dat is nog, is een, ademd nog, begrijp hoofd ademt, het is niet toevallig dat een kind heeft, dat zoiets, geboren was, kind geboren wordt, zijn kruin nog ademt, heeft nog een contact, direct contact, nog, uh, maar, zo so, so is het ook massage in de mens dat is iets wat vanuit je soort maar dat dit een zacht, het is net als een zachte kussen is het is net als een membraan dat reageert op, en, op reageert op allerlei op, vibraties van, op, van, op het licht Dus uh, reageert op het licht en niet zoals een en religieuze mens die bedoel ik die hangt aan, de, aan een of andere religie die hebben panzer. Die zijn omringd door een panzer. Panzer van, uh, dat hen aan de ene kant beschermt tegen het kwaad. Maar aan de andere kant kwaad gaan ze niet gebruiken. Ze gaan het afsnijden van zichzelf als het ware. Ze gebruiken het wel. Maar op de manier. Ze gebruiken wel natuurlijk, maar ze, ze menen dat ze maar in hun hoofd. In hun denken denken ze dat zij kwa, het kwaad eh, op non-actief stellen. Hoe kan je dat, een, een kwaad, het kwaad op non-actief stellen? Dat zal nooit lukken. Maar het is wel een kunstmatig leven dat men heeft gepanserd door, die is gepanserd door dat en andere gepanzerd door zijn religie. En iedereen natuurlijk is, voelt zichzelf comfortabel met zijn religie. Waarom? Het geeft een zekere bescherming, een zekere huisje. Net zoals een slak. Slak heeft ook een huisje. En voelt zich heerlijk in zijn, slag, in zijn, in zijn huisje. Zo so is het ook een mens die een of andere religie aanhangt. En we, we moeten dat niet hebben. En natuurlijk als een slak eruit komt, uit zijn huisje, uit zijn gepanzerd huisje. Natuurlijk voelt hij zichzelf dat die, zeg je uh, dat, gedreigd. Dregementen, overal regementen. Het gevoel dat men gedreigd wordt, dat die, dat die onderhevig is aan regen, aan aard aan allerlei alle andere dingen. Ja, maar de mens moet het wel overwinnen. En daarna al die poorten gaan voor hem open. Let op wat je ons nog verder vertelt. Nog een klein stukje. Vijftien na de punt. Ja, nog even tien minuten, dat hebben genoeg я едет баовен баовен ше башиур эзстин газе ша я лагем никодем лахен коля нагагодзе ифентин ашга хатоит барах лехинатко ходы пруда нидгавху ахти лагем ата кулам лехинатко ходы ихуда вним цаимной לכב סחות כי תווינתח כל כוח וכוח משמש להם עתה לשערי צדק אין תווינתח שדרכם יבואו לקבל מי השם ידברך כל מה שחשב תווינתח עליהם לנגל לגנות там במחשב את הבריאה וזה השער צדיקים יבואו בו naar de punt boven, op de manier. Dus hoe doen ze die, die mensen die overwinnen al die stiroot, al die controversies, etc. Op de manier, Shabashir 16 haar dat in dezelfde mate, Shahajalahem, Mikhodem, die de mensen die zij hadden, dat die zij daarvoor hadden, ze lahem mikodem lahem koelen hagod dat daarvoor deze mensen voordat zij overwonnen dat voordat zij in die in de poorten binnen konden komen van het heilige dat in dezelfde mate. dat waarin zij voordien. hadden alle Waarbij alle alle vormen alle van de bestuur van de gezegende, de zeventien, hadden zij ervaren, als de krachten die scheidende krachten waren, niet half had er nu zijn zij omgedraaid in hen, allemaal die krachten, die vroegere krachten is ervoeren zij, die krachten als scheidende krachten, die scheiding brachten tussen hen en het licht. Nu zijn ze zij omgedraaid uh, bij hen, levgenaat koghodië, tot de krachten van eenheid, Eenheids, eenheidskrachten. We neemt hem, en het blijkt dus, 19, Mahriim het lam goed, dat zij dat ze uh, doen de hele wereld uh, zich zeg ik dat um, zeg ik dat net als met als, net als die, uh, op een weegschaal doen de ene balanceren, huh? Balanceren. Huh? nee om, de ene is wordt het meer dan de andere huh? Overslaan, oké, okay, dat zij, ja, dat zij, dat zij, dat en het blijkt dus, dat zij doen, dat zij nu doen, de schaal, de hele wereld doen omslaan naar de schaal van de verdiensten. Want aan de ene kant liggen de verdiensten van de, ja, van de schaal, uh, aan de andere kant liggen de schulden als het ware, de, aan de ene kant zonde, aan de andere kant uh, verdient ofzo. zo. Kie twintig, koel, koach, we koach. we misloge met al die schaar, reeds want elke kracht dient voor hen, dient bij hen nu tot schaar reeds tot deporten van rechtvaardigheid. Eén twintig, ze Jawohl, ja, woule kabell meashen, dat langs, waarbij dus langs deze, dat die langs deze poorten zullen zij komen om van Hashem uh, de Gezegende te ontvangen. Koei, Mase, hem alles wat hij dacht om aan hen te geven, om, aan, om hen, 22, om hen te Genoegen om hen behagen te geven. Al die behagen die hij gepland had om hen te geven. Bama het Abriya. In het doel van de schepping. We zehah Sha'ar. En dat is de poort voor Hashem. Dat tzadikim Yavobo. staat geschreven in de Thirim. In de in uh, Psalm van uh, David staat het. We zehah Sha'ar la Hashem. tzadikim Yavobo. En dat is de poort voor Hashem, waar de waar langs de rechtvaardigen, zullen uh, binnenkomen. Dat is ook, dit vers wordt ook gelezen, elke, elke keer, elke Shabbat, en, op, een, op een feestdagen wanneer de Torah, wanneer die, in de synagoge ook, wanneer die, uh, de poorten open gaan, waar de Torah ligt, en dan zeggen ze dat op dat moment, wanneer ze halen de Torah eruit en halen ze. En dan wordt dat ook gezegd. Want dat is ook de bedoeling daarbij, dat het, ja, dat het, de ark, wanneer de ark open gaat, ja, open gaat. Ook in de synagoge hebben ze soort, een soort ark waar de Torah ligt. Dat is ook de hele bedoeling, dat de poorten open gaan, dan gaat het over dat. Dat de mens moet in zichzelf die poorten, wat daar staat in de synagoge, wat je ziet. Dat is dat de mens moet het zien, maar de mens moet de poorten dus open in zichzelf laten en binnenkomen tot de schep. En dat is binnen de mens. En daar is dat is de plaats waar we altijd uh, zo so angst, angst angst angstig voor angstig, angstig, ja, angstig voor zijn deze plaats. Terwijl de schepper zegt ons, uh, elke, iedereen, komen naar mij via deze poorten. Van poort voor poort gaan we op die manier naar boven, tot de schepper. Alles binnen onszelf, nergens anders. Wij leren alles in de Kabbalah alleen binnen onszelf. Wij leren het algemene, en maar wij ervaren en werken aan onszelf, van binnen kan niet anders. Alleen binnen jezelf, corrigeer jezelf, daardoor kom je in overeenstemming, maak je mag jezelf uh, transparant en op dezelfde manier jezelfde, dezelfde structuur maak je als het licht dat overal aanwezig is. En dan ga je alles, je alles ontvangen.